zonder iets te verbergen. Nou, ik hoop dat iedereen op dezelfde wijze open zal staan voor, voor elkaar, dat je dat bij anderen ook kunt doen. Dat je het gevoel hebt dat je nooit iets achter hoeft te houden. Je hoeft niet alles in één keer te vertellen, maar... Je hoeft ook niet alles te vertellen aan iemand, maar dat je open bent, dat iedereen in principe alles van je mag weten, dat het niet uitmaakt wat ze over je zeggen dat het niet uitmaakt, of iemand kritiek op je heeft of niet als je maar midden in je eigen je eigen zelf staat dat je alles kunt geven aan die ander zonder die ander achterna te moeten hollen met, met dan weer dit en dan weer dat dat is niet erg, want als dat bij je hoort moet je dat gewoon doen maar een diep mede mededogen met mensen hebben en met genoegen wil ik nu mijn volgende lezing weer eens doen, of weer eens weer doen, het is iedere week. En dit is alweer de 114e eh, uitzending. Het zullen er misschien wel meer zijn geweest, maar ik ben de taal kwijtgeraakt in het begin. En eh, ja, zullen we maar weer eens een eh, kleine meditatie doen. Misschien wil je je beide benen stevig op de grond zetten. Want weet je, je kunt wel spiritueel zijn en je kunt er allemaal aan meedoen, maar als jij je voeten niet stevig op de grond zet, weet je, dan kun je toch zomaar wegvliegen. Dat is toch niet de bedoeling, hè? kan er van alles bij je binnenkomen. Ach, en wil je toch ook niet wat jij bepaalt? Jij bent de baas over alles wat er met jou gebeurt. Maar daar dien je wel wat voor te doen. Je dient alert te zijn, altijd alert, maar altijd met zoveel vriendelijkheid en elegantie wellicht ook. Dus ik zou zeggen, zet je benen stevig naast elkaar op de grond. Zorg dat ze elkaar niet, niet aanraken, maar gewoon naast elkaar op de grond. En als je ligt, nou, dan verbind je jezelf met de aarde, met de grond. En doe maar eens alsof er een lijn loopt vanuit het middelpunt van de aarde naar jouw voet, naar jouw lichaam. Voel maar hoe stevig je nu ligt of staat. En niets kan jou uit je evenwicht brengen. Voel maar met je voeten. Hoe prettig het is om stevig te staan op deze aarde. Ach, en ik wilde je eigenlijk ook, voordat ik deze lezing begin, ook vertellen dat 7 maart aanstaande een, uh, een bijeenkomst gegeven wordt door Indigo Soul Station, en uh, dat is in reden. Reden, oh, dan moet je natuurlijk weten waar dat is. Hè? Nou, dat, uh, dat weet ik niet zo gauw uit mijn hoofd, dus moet ik dan toch ook weer even opzoeken. Nou. Ik heb het hier. Dat is een... Um, nou, dat is, dat is toch weer moeilijk te vinden voor me, Het is een beetje lastig. In ieder geval kijk maar even op de website van Indigo Soul Station, dan kun je het, wat, uh, kun je het zo opzoeken. Daar is een, uh, een Indigo Soul Station dag en daar kun je de hele dag meedoen mee met van alles. En, uh, nou, ik doe, dan ook nog, doe daar dus ook nog uh, een meditatie of in ieder geval een lezing. Ik heb nog geen idee waar het over gaat, maar dat hoeft ook niet. Het wordt eigenlijk bepaald door de aanwezigen, wie er zijn en wie er naar me willen luisteren. Dan wordt een lezing bepaald waar het over gaat. Dus ja, je had je voeten naast elkaar op de grond gezet. En ja, je kunt je ogen sluiten als je dat wilt. En adem eens even heel diep in. Misschien heb je een kaars staan en dan kijk je een heel even in de kaars. Adem dat licht van die kaars naar binnen. Of anders herinner je je de zon. Of een licht in de nabijheid van jou. Adem dat in. En laat je hele lichaam zich vullen met dat licht. Begin bij je linkerbeen laat het zo langzaam omhoog trekken. Voel het verschil met je rechterbeen. Voel. Laat ook daar dat licht langzaam naar boven gaan. Door je lichaam heen. Je armen, je hals, je hoofd. Laat alles helemaal doordrenkt zijn van het licht dat is niet zo moeilijk hoor je doet hetzelfde wat je deed toen je een heel klein kindje was dan speelde je met je vriendinnetjes of met je vriendjes en dan zei je en toen waren we en jij was en zo is dit ook en jij maakte het licht in jezelf aan dat kun je dus ook doen Maak die verbinding met het licht en adem rustig in. Hou die adem even vast en adem weer rustig uit. Ga stil naar je eigen innerlijk, naar de plek van je zonnevlecht.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 En voel in jezelf dat jij de innerlijke wijsheid binnen in jezelf hebt. Voel daarin, zonder je in de emotie van het dagelijkse gebeuren te verliezen. Want jij bepaalt of je wel of niet in de emotie wil vast blijven zitten. Als je daar bepaalt dat jij die emotie vast wilt houden van de gebeurtenissen. Dus hoe erg het was en wat die zei en wat die zei. En dat het toen dit was en toen weer dat. En ach, oh god, en oh god, oh god, oh god. En dit en dat. Die emotie dus. Als je daarin vast wil blijven zitten. Dan zul je op den duur stilstand. En alles wat daarmee te maken, mee te maken heeft, meemaken. Laat die dagelijkse beslommeringen los en maak de keuze om te veranderen. Misschien is het moeilijk voor je om je dagelijkse beslommeringen en wellicht ook de zorgen los te laten. Maar bemediteer alles en neem de tijd om de dingen in je leven te bekijken. Kijk, het is van alle kanten, alsof je er van bovenaf naar kijkt, bijna klinisch zou je kunnen zeggen, dus zonder de emotie, en op een bepaald moment zul je zien dat je de gebeurtenis begrepen hebt. Laat het dan los. Je kunt er ook verder niets meer mee mee. door het los te laten, de gebeurtenis te accepteren en los te laten, kom je in een verandering, in jouw verandering terecht. En dat heb ik je in een vorige lezing duidelijk gemaakt, denk ik. Voel in jouw verandering. Voel, voel in je eigen toekomst. Weet je eigen toekomst. Voel in jezelf de wijsheid voor jouw gedachten. Zie ze voor je. En laat het gouden licht van de zon op jouw gedachten schijnen. Vertrouw erop dat alles is zoals het moet zijn. Accepteer en accepteer en ga mee in de verandering van jezelf. Heb het vertrouwen dat alles op het juiste moment komt. Jouw juiste moment. En laat los. Blijf in dit prettige gevoel zitten en accepteer jouw eigen werkelijkheid die precies juist voor jou is. Voor niemand anders. Het is jouw werkelijkheid en die hoort bij jou. Voel daarin. En hou je ogen gesloten. Voel daarin. Voel in jezelf. En weet dat alles een doel heeft. Kun je nu in alle rust naar jezelf luisteren. En accepteren dat jij nu bent waar je altijd wilde zijn, ook al ben je het er niet mee eens. Maar dat dit het is wat jij wilde meemaken. Dit moment waar je nu, waar je, je nu in bevindt, Komt oorspronkelijk uit jouw verleden. En je maakt, jij maakt daar je eigen toekomst van. Voel, voel dat lichte gevoel, voel het licht van de zon, de energie die binnen in jou zit, ook in jou. Juist in jou. Voel, voel diep in jezelf wie je bent. En accepteer jezelf. Door jezelf te accepteren, hoe je ook bent, ga je mee met de kracht van de verandering. En ook voor jou, is die kracht van de verandering, van toepassing. Juist nu, in deze tijd, precies het moment en de plaats van jou, die jij besloten had mee te maken. Op het enige juiste moment. Kun je daarop vertrouwen? Je hoeft eigenlijk niets, helemaal niets te doen. Alleen maar vertrouwen te hebben. Alleen maar je gevoel naar boven halen. Laat de emoties gaan. Je kunt er niets mee. Het zal je terugzetten en je loopt achter. Je dient werkelijk al je emoties los te laten. Het bindt je aan de aarde en je bent dan niet in staat om vanuit, vanuit de ruimte naar je probleem te kijken. De emoties waren er, ze zijn er en ze hadden een doel om je te brengen waar je nu bent. Maar weet, weet dat je in het werkelijk leven je emoties niet nodig hebt kijk eens rustig kijk eens rustig naar je emoties en zie wat die teweeg kunnen brengen in de emoties van je gebeurtenissen te zitten maakt dat je niet verder kunt dat je kunt verharden je blijft er maar in zitten je kunt je niet meer losmaken van de emotionele gebeurtenissen. Terwijl je zonder de emotie de gebeurtenis goed kunt overdenken. Bemediteren. Dan kun je de gebeurtenis proberen te begrijpen, te ervaren. Nog een keer binnen in jezelf te ervaren. Om het dan... Nadat je daar goed over nagedacht had, zonder de emotie van het gebeuren los kunt laten, werkelijk los te laten, zodat je jouw verandering die gaat plaatsvinden, aan kunt. En veel van mijn lezingen. Heb je hierover kunnen horen? En juist omdat dit ook uit eigen ervaring komt, kan het inzicht tot het loslaten overgedragen worden, het loslaten van je emotie overgedragen worden. En als je besluit daarin mee te gaan binnen in jezelf. Kun je je leven een volgende gang, een volgende vorm laten gaan? Sta je open voor volgende inzichten die op je weg gelegd zullen worden? Maar als jij steeds maar stil blijft staan bij de emotie, dan blijf je ook stilstaan. Je verhardt, erger nog, er breekt oorlog uit, verwoesting, bij en in jezelf en met anderen. Hoe zouden we dat kunnen noemen? Ziekte, hè? verharding, welk werkelijke stilstand? Oorlog, verwoesting. Dat wil niemand, zeg je, dat klopt, maar iedereen gaat eerst deze weg om te begrijpen, dat emotie iets is dat je niet werkelijk nodig hebt. Om een probleem, een gebeurtenis, werkelijk nuchter te bekijken, die je je behoorlijk in te zetten. Dus met andere woorden, de keuze te maken om je niet meer met jouw emotie naar beneden te laten sleuren. Of de emotie van een ander je mee te laten sleuren. En in een zorgelijk, laat ik toch maar zeggen, zielig gedoe te ontaarden. Ja, je mag dat en het is je goed recht. Maar je weet heel goed... Wanneer je dit los moet laten. Wanneer je afstand moet nemen van de emotie. Dat je weet van binnen, absoluut. Heel juist en heel goed dat je, ook, dat je er ook over. Een, dat je ook over je problemen op een andere manier kunt nadenken. Om op een andere gedachte te komen. Om, de gedachte, om op de gedachte te komen dat je je problemen ook los kunt laten. Alleen dan kun je je probleem loslaten. Dus door je emotie, niet meer door je emotie te laten meeslepen. Dat is het ware, vanaf een andere planeet kijken naar je, naar je problemen. Dan is het ontdaan van alle emotie van de aarde. Dan zie je het sec en simpel zoals het is. Dat kun je hier op aarde ook doen. Dan heb je die emotie absoluut niet meer nodig. Die had je misschien even nodig om te realiseren dat het ernstig genoeg was. Want het is werkelijk een moeilijke denkwijze voor de mensen op aarde. Het is ontzettend lastig om op deze, waar aarde, op deze wijze te denken. Maar ja, als ik op terug, terugkijk is het zo eenvoudig. Want het is werkelijk mogelijk. Kijk, ik heb het ook gedaan en als ik het kan, kun jij het ook. Zo en op, op deze wijze te denken, de dingen goed los te laten maakt je dat tot een ander mens. En misschien zeg je wel, oh ja, maar daar weet ik alles van hoor. En dat, ik doe niet anders dan de dingen loslaten, ja, dat weet ik allemaal. Maar weet je, er zijn zoveel dingen in je leven, waar je iedere keer op de proef gesteld wordt, of je het werkelijk kunt. Dat blijft maar doorgaan hoor. En iedere keer moet je opnieuw het wiel uitvinden. En iedere keer moet je opnieuw op de gedachte komen omdat de emotie je daarvan van zo'n gebeurtenis helemaal naar beneden sleurt en je vergeten was hoe de weg was. Als je het werkelijk los kunt laten dan kun je dan kun je, je lichaam tot dienst zijn. Nergens in je lichaam zal Iets vastgehouden blijven, vastgehouden worden. Al die cellen binnen in jou, die van jou zijn, zullen juichen en dankbaar zijn dat jij, jij, hun Heer en Meester, tot inzicht bent gekomen. Zie dat je zelf de energie verstoort als je de dingen vasthoudt in jezelf, als je het krampachtig vasthoudt. Laat de dingen los. Er zijn goede massages voor je. Je kunt erover nadenken. Alles is mogelijk. Je moet het allemaal zelf doen. Jij alleen bent daar verantwoordelijk voor Kun je je voorstellen dat jouw cellen zich dankbaar voelen in jouw leven? Dankbaar in jouw lichaam? Je kunt de dingen loslaten. Jij kunt voorkomen dat je jezelf verhardt, je lichaam en je geest verhardt. Jij bent de baas. Jij bepaalt altijd. Zie om je heen en voel. Dit is de toekomst in het denken. Het verharden en het los kunnen laten. Het inzicht in het denken van mensen om alles los te laten en voor te gaan in de kracht van de verandering, of de mensen die ervoor kiezen om in de emotie te blijven zitten en verharden in hun denken, dus ook in hun lichaam, dus de emotie van de wraak, van het verdriet, van de zorgen, van eh, het is mijn schuld niet en dat soort dingen. En dan maar gelijk wensen te houden en te krijgen. Die emotie bedoel ik dus. Maar dat had je wel gedacht, hè? Laat het los. Je kunt er niets mee. Het verhard je alleen maar. Kijk om je heen. Voel de mensen om je heen. En voel in jezelf. Waar ben jij? Hoe ben jij? Voel hoe je verandert als jij los kunt laten. En voel het mede door, dat je dan met anderen kunt hebben. Een ander kan jou niks aandoen. hebben ze niet eens de macht en de kracht voor. Want jij staat als een huis. En jij bepaalt wie daar binnenkomt. Mededoog dus met de ander. Geen medelijden meer. Want voel dat je dat achter je hebt gelaten. Het medelijden, ook met anderen, sleut je de diepte in, de ellende in, maar een werkelijk mededogen, dat met respect de ander tegemoet treedt. Een mededogen, dat je bij jezelf laat zijn, dat geheel anders is dan medelijden. mededogen, waar zoveel liefde in zit voor de ander. Ook al doen ze van alles bij jou, maar ze zijn onwetend. En kijk met mededogen. Dit is zo krachtig, krachtig gebeuren in jezelf, om op deze wijze naar de ander te kijken. Zie je dat het heel anders is dan mede lijden. Kijk naar het woord. Het is medeleiden met andere mensen. Ja, En als jij dat wil doen, ja, dan doe je dat gewoon. Wie ben ik om je te vertellen wat je doen moet? Je bepaalt dat zelf. Maar ik zeg je, je hoeft niet mee te lijden met anderen. Andere mensen hebben hun eigen leven. En zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Het mede-lijden is een emotie. Dan zal je meesleuren naar het lijden van anderen. Een lijden dat niet van jou is, maar waar je dan niet meer uit los kunt komen. en wat tot onbegrip en verharding kan leiden. Onbegrip, hoe graag je ook wenst mee te leiden met anderen. Het gaat niet om jou, het is niet jouw leven. Je bent alleen verantwoordelijk voor jouw leven. Help mensen uit mededoog, zoveel je kunt. Sta ze bij Want om werkelijk om werkelijk te helpen, is geen mede lijden nodig, maar een diep, diep mededogen, zodat je werkelijk kunt bijstaan, werkelijk kunt helpen en werkelijk kunt invoelen. Dan voel je in de ander. Dan ben je één met de ander. Dan kun je werkelijk helpen. En ieder mens op het eigen niveau, vanuit het eigen bewustzijn. En dat is van een geheel andere orde. Dan zou je erover na kunnen denken om de ander op zijn of haar eigen verantwoordelijkheden te wijzen om op die wijze de ander bij te staan met de eigen heelmaking. Misschien heb je het er een beetje moeilijk mee, wat ik hier zo even allemaal uitspreek. Maar, Misschien wil je er nog eens over nadenken. Voel in jezelf het verschil van denken, vanuit medelijden of vanuit een diep mededoog. jezelf, en voel het verschil in jezelf, als je door de emotie, die gigantisch kan zijn, hè, je daardoor laat verharden, of als jij bepaalt om op andere, op verschillende wijzen na te denken over de dingen die jij tegenkomt. zonder de emotie. Weet dat jij altijd zelf bepaalt. Niemand kan dat voor je doen. Je kunt nooit zeggen of denken dat de ander jou tegenhoudt. Dan denk eens. Voelen eens in jezelf. Want je geeft dan aan dat jij niet sterk bent in jezelf, dat een ander de baas is over jou, dat je eigenlijk niets voorstelt. Is dat wat jij wilt? Nee, toch? Het nadenken over jezelf en de dingen van zoveel kanten bekijken, maakt dat je vrij wordt in je denken. En maakt dat jij gaat inzien dat jij alleen, alleen jij verantwoordelijk bent voor jouw leven, jouw lichaam en jouw denken. Niemand anders, hoe hard ze ook op jou inslaan of op jou ingaan. Hoe lastig het kan zijn, want ook dat zul je tegenkomen omdat het universum, de eis die jou opgelegd wordt, steeds een stukje hoger laat zijn. Zodat jij in staat bent om je bewustzijn steeds een stukje verder te ontwikkelen. Door de gebeurtenissen die in jouw leven, die je in je leven tegenkomt te bemediteren vanuit de ruimte als het ware en niet mee te gaan in de emotie daarvan maar het rustig van alle kanten te bekijken en te accepteren en los te laten dat kun je gewoon het zijn jouw gebeurtenissen die jouw die in jouw leven voorkomen, dus je bent ook in staat om ermee om te gaan. Juist om in alle rust je leven, de gebeurtenissen te bemediteren en steeds alleen als jij daartoe de behoefte voelt. Dan voel je al in jezelf, dan ben je al bewust van de rust in jezelf. Dan weet je dat je een eerste, een tweede, een derde, een vierde stap gedaan hebt. Op jouw levensweg, jouw werkelijke levensweg, de weg die zonder emotie bewandeld dient te worden. Dan weet je, dan voel je dat alles op jouw moment op weg komt op jouw wegkomt, En dan weet je dat alles in jouw leven zin heeft. Dat de toekomst dan totaal anders kan zijn dan je gedacht had. Want weet dat als je steeds maar in die emotie blijft vastzitten, je andere werkelijkheden naar je toe trekt. Wat je uitstraalt, trek je aan. Als je op een andere wijze om, over jouw problemen hebt nagedacht, dit dan de weg van de verandering ingaat, de verandering van jezelf, in een volgende fase. Het geeft je een trots en een warm gevoel. Waardering voor jezelf. En ook dat straal je uit. Het trek je weer aan. zult het met dankbaarheid aanvaarden, met beide handen aannemen, omdat je weet dat je dan steeds maar weer de gelegenheid geboden wordt om weer een stukje te groeien. Iedere keer wordt er een schaduwzijde van jou belicht, en jij mag iedere keer zelf besluiten hoe je ermee omgaat. Blijf je erin zitten van, oh God, oh God, wat heb ik het toch moeilijk? Of neem je de stap om zelf je verantwoordelijkheden te nemen? En nogmaals, hoe goed je het ook weet, hoe vaak je dit ook gedaan hebt, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw komt het op je pad. Totdat je zo sterk bent in jezelf. Dat je het als vanzelf doet, helemaal vanzelf. En ook geen last meer hebt van welke moeilijkheid dan ook op je weg. Dan kan het soms nog een stapje verder gaan. Maar dat, dat wil je ook, daar zie je niet tegenop. Want je weet dat het in feite cadeautjes zijn om jou verder te helpen... op de weg die leven heet... die niet ophoudt... naar dit leven... die gewoon doorgaat. Het is begrijpelijk... dat mensen die in de emotie zitten... en erg verdrietig zijn... dat die zeggen... Nou, daar heb ik even geen zin in, daar heb ik gewoon geen zin in, laat me maar me verdriet hebben, daar is niets mis mee, dat mag je allemaal zelf bepalen, uiteraard. En mensen die zeggen, daar wens ik niet mee in aanraking te komen en meer van dit, dat het helemaal niet. Iedereen mag doen wat hij wil. Je bepaalt dat zelf. En uiteindelijk zul je zien dat je jezelf daarmee in een padstelling brengt. Dat je jezelf daarmee beperkingen oplegt. En dan weet je niet hoe het komt. Dat als je dit uitstraalt, dat je ook weer de gebeurtenissen die daar weer mee te maken hebben, op je af laat komen. Dan kun je bijna niet begrijpen dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Maar als je de dingen rustig en met geduld bekijkt en de schoonheid van alles in de dingen ziet, ook al is het nog zo negatief, er is altijd iets wat juist is, wat goed is. Dan is het precies juist en goed wat er op jouw pad neergelegd wordt. Geen toeval, want toeval bestaat niet. Het komt naar je toe om je op weg te helpen, op je levensweg. Want je weet dat er altijd een weg is. Je weet en je voelt dat jij altijd het juiste woord, het juiste antwoord, zult weten. Want je weet dat het niet uit woede aan je gegeven was of om je onderuit te halen, maar uit liefde, vanuit het Universum uit liefde, vanuit de kosmos. Simpelweg, om te kijken of je ook met dit probleem om kunt gaan, of jij ook kunt groeien, dus uit liefde, om jou verder te helpen op jouw weg die leven heet. Of je ook dit probleem zonder de emotie van de aarde kunt eh, oplossen. Of je ook dit probleem zonder woede en kwaadheid en agressie kunt begrijpen en los kunt laten, omdat je voelt dat je, als je dit probleem, dit cadeautje, hebt aanvaard en begrepen en losgelaten, je een supergrote kans hebt gekregen om een andere uitdaging aan te gaan, om steeds maar weer een stap verder te gaan in jouw evolutie in jouw bewustzijn, in jouw bewuste zijn. En dat straal je uit naar andere mensen, dus je geeft dat ook aan anderen. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het in eerste instantie voor jezelf, maar je straalt het uit naar anderen. En zoals ik je al zei, niet alleen voor jouw bewust te zijn, maar vooral jouw lichaam zal je daar dankbaar voor zijn. Ik zei het je al, je laat op die wijze al jouw cellen naar één kant op gaan, en je laat ze richten naar de positiviteit, naar het licht. Doordat jij besloten had om dit probleem positief op te lossen, en daardoor alles in je leven op een positieve wijze te willen benaderen want dat voelt zo goed voel je zo goed over jezelf dat heeft niet met eer en macht te maken maar je voelt je groeien binnen in jezelf want jij was je bewust dat alles dat positief, positief begrepen wordt jou verder zal helpen en je begrijpt alles dan gewonnen is. Pijnen die mensen ervaren doordat ze zich laten verharden, omdat ze de problemen niet aankunnen, omdat ze in de emotie blijven vastzitten, kan vreselijk voor hun lichaam zijn. Er zijn nog mensen die zich dit totaal niet bewust zijn. Het worden er wel steeds minder, want we zijn behoorlijk bezig hier op aarde om aan mensen uit te leggen hoe er ook gedacht kan worden. Het onbewuste denken, ja, in de emotie, het verwarde denken, het denken vanuit de ellende en de onmacht, de woorden die uitgesproken worden, zonder dat er over nagedacht werd, dus zomaar zonder enig doel uitgesproken, uitgescholden werden. Het enige doel was slechts de ander te kwetsen en de eigen onmacht te uiten. Dit maakt... Dat mensen steeds maar weer in die emotie terechtkomen. Steeds maar weer dieper en dieper. En de wonden die dat veroorzaakt, kan oh, gigantisch zijn. Levens en levens hebben mensen hiermee geleefd. En levens en levens hebben mensen de onmacht van hun eigen denken ervaren. Ze waren niet in staat. Niet in staat om de emoties te baas te kunnen. je trouwens nooit, nooit, de emoties zullen altijd hevig hun plaats opeisen, net zolang dat jij niet meer kunt en wanhopig je leven leeft of neemt. Er is dus werkelijk een oplossing, een wijze van inzicht, een andere wijze van denken, dat zo eenvoudig is, dat ieder mens dat kan. Door de beslissing te nemen om binnen jezelf te gaan voelen en na te denken. Niets ingewikkeld. Iedereen kan dat. Het is binnen handbereik. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Je hoeft er geen diploma's voor te hebben. En je hoeft er ook geen cursussen voor te doen. Mag, maar het hoeft niet per se. Maak jezelf heel. Heel jezelf, door diep naar binnen te gaan, stil op een moment, dat jij het prettigst vindt. Daar, daar kom je de eeuwige liefde tegen, de warmte, dat wat jij werkelijk bent. De armen om jou heen, die je zullen koesteren en liefhebben en eren. Het is, het is er altijd, door alle tijden heen, en het heeft jou nooit, maar dan ook nooit, verlaten. Dat is de plaats waar jij je pijn kunt helen. Dat kun je zelf. Natuurlijk kun je om hulp vragen, maar in principe ben jij heel goed in staat om dat zelf te kunnen. Dat is jezelf hele, werkelijk hele jezelf heel maken. Dat kun je ook zelf, dat is geen therapie, want een therapie laat, laat de anderen jou ondergaan, maar dit is iets wat je zelf kunt. Daar, in de stilte van jezelf, kom je in je eigen leven in dat wat jij was, bent en altijd zijn zult. Hier, op die plek, die plaats, dat wat jij bent, zul je alle liefde ontvangen, zul je alle hulp krijgen, die jij nodig hebt, in die stilte van je eigen zelf. Voel hoe je je voelt, als je dan jouw liefde aan anderen geeft, ook al willen mensen nog niet geloven dat jij veranderd bent. Maar maakt dat uit, denk het niet, hè? Om jou. Je laat je niet meer door anderen neerzetten, je bepaalt nu verder hoe jij je leven wenst te leven, want je hebt de heelheid in jezelf gevonden, weer gevonden en je weet, je voelt in jezelf dat je niemand meer nodig hebt om jou te vertellen hoe je bent, dat weet je nu zelf heel goed. Je laat de dingen niet meer bepalen. Doe de dingen met liefde, zachtheid, met compassie, mededogen. Geef en open je naar anderen en laat het gaan. Je hoeft er niets voor terug te hebben, dat is nooit de bedoeling. Laat en geef en open je in liefde naar anderen. Je zult er verbaasd over zijn hoe anderen, hoe anderen naar je kijken. En dat heb je alleen maar voor, voor elkaar gebracht door stil, naar de stilte van jezelf te gaan en je daarin te voelen. Te zijn. Geef dit gevoel aan anderen. Mensen hebben het zo nodig. Misschien wil je erover vertellen. Misschien wil je ook vertellen hoe het is om je leven op een andere wijze te leven. Dus zonder de hardheid van de emotie te ervaren. Dan leef je je leven elegant. En dat heeft niets te maken met je opvoeding of je scholing. Jij bent. En omdat je bent, kun je de ander met mededogen tegemoet treden. En het enige dat je wenst, is dat anderen dit gevoel ook zullen kennen. Dat is alles. Wij wensen dat anderen hiervan kennis nemen, zonder het op te willen leggen. Maar in alle nederigheid het gevoel wensen te geven aan alle mensen. alle mensen verdienen het diepe gevoel van liefde. Dit juist is het gevoel van dankbaarheid, van nederigheid om de mensheid die één is met elkaar te kunnen laten delen. Jij bent dan tevreden, vrede. En alleen maar omdat je begrepen hebt, het in zich verkregen hebt, dat jij het bent, die jij nodig hebt. Je hebt jezelf nodig, je innerlijke zelf. Jij hebt je eigen licht nodig. Dan ben je wie je bent. En misschien wil je nog een kleine meditatie doen vanuit de kosmos. Zie dat je op de maan staat en kijk naar beneden naar de aarde. Zie jouw probleem daar liggen. Zie hoe klein en nietig het nu is. Ga met liefde kijken naar jouw probleem. En kijk met liefde naar alle mensen om je heen. En besluit. Jij verantwoordelijk bent Voor het oplossen van jouw problemen Zodat jij ook kunt worden Wie jij bent Dan zul je zeggen Ik ben Die ik ben En van daaruit wil ik Dat wat ik ben Met anderen delen Al wat ik heb zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Dan kunnen we één zijn met de ander, dan kunnen we in de ander voelen, en dan kunnen we voelen dat de ander onszelf is. Dan gaan we niet meer schreeuwen, oorlog voeren, dan begrijpen we de ander. En dan heb ik nog heel even gezocht naar, naar die, die Goersol Station dag. Want nou, het begint om 1 uur en dat is op 7 maart aanstaande. En het wordt gehouden in het koetshuis van landgoed Rederoord, Parkweg 19, 6994 CM in de steeg. En het duurt tot, eh, tot 6 uur s avonds. Dan is er een eh, broodjesbuffet. Nou, en ik zie ineens dat ik hier boodschappen uit de kosmos zal, eh, zal vertellen. Oké, okay, nou is goed, ga ik dan doen. Dus eh, ja, kijk maar even of je er ook heen kunt. Ik zou je graag willen zien. lijkt me geweldig. Eh, lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. Ook weer naar deze lezing. En natuurlijk zijn alle lezingen weer te beluisteren via mijn eigen website yhra.nl. Natuurlijk deze ook weer via het Indigo Soul Station, maar vooral ook op www.diezijn.nl. Daar worden alle lezingen op geborgen, ook via mijn website horen. trouwens. Mocht u vragen hebben, je mag ze stellen hoor. Ik zal ze met alle liefde beantwoorden en misschien wel in een van de lezingen, zonder namen te noemen. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren en ga tot volgende week en misschien tot op de zevende. Daar.